Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In Duitsland is een. slang voor de moord op een politieagent. De man van 50 schoot gericht op politieagenten. toen die vorig jaar zijn huis binnenvielen om wapens in beslag te nemen. Eén agent raakte levensgevaarlijk gewond en overleed later. Twee andere agenten liepen lichte verwondingen op. De man had 30 wapens in huis en een kogelwierend vest aan toen de agenten binnenkwamen. De extremist is een zogenoemde rijksburger. Dat zijn Duitsers die de bondsrepubliek niet erkennen en weigeren boetes en belastingen te betalen. Ze geloven dat het Duitse Rijk zoals in 1871 gesticht nog bestaat. Het parlement in Catalonië komt donderdag bijeen in een speciale zitting. Er wordt dan gesproken over de stap van de Spaanse regering om het Catalaanse regiobestuur aan de kant te zetten. De kans bestaat dat het parlement die zitting aangrijpt om de onafhankelijkheid uit te roepen. De Catalaanse separatisten hebben een meerderheid in het parlement. Een dag later vergadert de Senaat in Madrid. Die bepaalt dan of Catalonië inderdaad onder curatele wordt gesteld van het landelijke bestuur. Terreurorganisatie IS heeft in een plaatsje in Syrië tientallen mensen gedood. Dat gebeurde zo'n drie weken geleden in een dorp op ruim 100 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Damaskus. Het is niet duidelijk hoeveel lichamen er precies zijn gevonden. Persbureau EP heeft het over meer dan 65 doden. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten spreekt van bijna 130 doden. Het dorp werd onlangs door het Syrische leger bevrijd. Op de A6 bij Almere is vannacht een automobilist opgepakt die bijna 230 km per uur reed, op een stuk waar je maar 100 mag. Bij een blaastest bleek dat de Rotterdammer te veel had gedronken. Hij moet in januari voorkomen voor de rechter. Tot die tijd is hij zijn rijbewijs kwijt. Het weer nog wolkenvelden en af en toe zon in het noorden en oosten. Af en toe regen. Het is gemiddeld 15 graden. Later op de dag neemt in het zuidwesten de kans op lichte regen toe. Dit was het NRC verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Joranda van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A15 Nijmegen richting Gorkum... tussen Knopendel en Alfred Arkel, 6 kilometer, ruim 20 minuten vertraging. Een kwartier vertraging nog op de A28 Amersfoort richting Utrecht... tussen Leuze-Zuid en Soesterberg. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker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 is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Maar ja, waar, waar moest ik heen? Waar, waar was ik veilig? Waar vond ik soelaas? <lacht> soelaas! Weet je waar? In mijn hoofd. In mijn eigen hoofd. Want daar was een plek... waar ik altijd veilig was. Waar alles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 De zachte lucht. Rää, rää, rää, rää, rää. Maar de grond ook, he, die was ook zacht. Dus als je viel, dan was het niet van boem. Nee, het was echt zo van. <traukšeid> Ja, weet je van die, van, die, van die zachte rotsen en dan voelde je zo en die oh, oh, oh, zachte rots, oh, oh, een zachte rots, oh, oh, een zachte rots, dat oh, is oh, een zachte rots, maar oh, een zachte rots, oh, een zachte rots. Oh, oh. en dan ging er een andere rots en dacht je nou, kan toch niet dat die nog zachter is, jawel, jawel, nog zachter, oh, oh, oh. Dan had je van die grote, zachte bomen. En dan kon je dan helemaal zo. <totstukken> van die zachte bladeren, die kunnen zo langs je lijf zo. En in die zachte bomen, daar zaten de vogels. En de vogels, die zongen hun lied. En er was niet niet ni ni ni ni zo van. Nee, maar echt.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 Eten en het verzamelen voor de winter. Ach, wat leuk. En verder? Verder niks. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> his hi hi oh kijk het is de olifant oh olifant wat ben je toch groot ja <red> ik zeg wat, wat, wat, wat, wat ben je toch groot ja ja nee ja nee maar ik beloof vergeleken met andere dieren <uniformly> groot ja <icanoeler> <lacht>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 ja, ik, ik, zat nog, ik, ik zat nog even te denken van waar je aan zegt van dat ik daar weg moet alles. Maar ik zat, ik zat even te denken van is dat eens eventueel uh, in principe van van waar jij dan zegt van uh, ook, uh, ik ook omdat ik zat nog van mijn kant af denken, Dat ik zat denk van is ik wil ook uh, omdat jij dan zegt van, uh, van, van, van weg moet alles. Maar zal ik meer denken van waar jij dan zegt van dat ik daar weg moet alles. Maar zal ik ik hem ook morgen dag in plaats daarvan waar jij dan zegt van dat ik daar weg moet, dan in plaats daarvan, ja zeg maar blijf zeg maar kan dat ook?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 Wat zijn jullie aan het doen? Uh, wij wij praten hier met uh, de, de vos. Die heeft de kip opgegeten. En dan nou, nou moet hij het verlaten. Maar, maar hij wil uh, niet weg. Oh. Hoe heette die? Oh, op, op, op, wat bedoel, wie wat bedoelt u? De kip. <lacht> hoe, de, hoe de kip heette. Ja. Eh, uh, ja. Ja, ja, kip. De kip. Oh. Doei. Vos. Vos, nu voor de allerlaatste keer. Pak je spullen en verdwijn. Eh, uh, ja, ik ga nog even in bad. Even over nadenken. En dan kom ik Nee, je gaat nu. Toen kwam de leeuw. Hé, hey, mensen. Alles goed, mensen? Ja, alles goed eh, met jou, leeuw? Ja, ja. Ja, nee, ja, is goed, ja. Nee, is okay. goed. Okay. Leeuw, uh, is er iets of zo? Nee. Nee, het is veel...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 Dat is de stadje ook het in Heilers, heilers, brusten in Nee.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 Het sprookjesbos van Hans Steven. en terecht zei mijn goede vriend Onno Hulsorf die hiernaast bestaat van ja sommige conferenties als je ze draait moet je er eigenlijk beelden bij zien dan ben ik wel met hem eens in dit speciale geval was dat eigenlijk ook zo dan moet je eigenlijk de mimiek van Hans Steven in combinatie met de woorden aanschouwen. Ja. Kok Robin, die heeft het allemaal weer goed gemaakt, die heeft zich aan de, aan de belofte gehouden, de promise you made. En dat heeft jo Joop van Ness ook gedaan, Dolly. Heeft hij een uh, belofte gemaakt? Nou, die heeft mij uh, afgelopen keer, heeft hij mij beloofd dat <gülpast> ja. hij... Oh, ja. uh, ja. Ah, dat is hij al, ik, daar is hij al. Ik, hey, ja. Joop! Ja. Helemaal, helemaal. Ik heb hem beloofd dat ik vandaag mijn telefoon op zou nemen en niet goed zo beetje zou zijn. Goed zo. En daar is hij dan. Welkom, Joop. Hoe gaat het met je? Ja, dank uh, uh, Vriendelijk, dank Goed. Mooi. Uh, uh, niet al te druk geweest. Dus... Oeh. Ja, nee, dat is niet echt zo. Het is een beetje, een beetje stil over... in het dorp gebleven het weekend. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Nou ja, dat mag uh, ook ja, wel, wel eens een keer, hè? Het is hier altijd zo ontzettend uh, oh, druk in de ja, weekenden. Uh, ja, ja, ja, zeker. Ja. Um, ja, uh, uh, wat ik eigenlijk... Uh, mee hebt gemaakt. Ja. Ik ben niet zelf geweest. Nee. Het was die openlucht op het circuit. Ja. Dat was vrijdag. En zondag was het dan eigenlijk zoiets zelfs. Hetzelfde. Ja. Maar dan de race van Max Verstappen. Ja. Maar ik had, dat, dat, dat, ik had begrepen dat het vrijdag afgelast was, toch? In verband met de weersomstandigheden. Ik weet het niet. Ja. Ik, weet het niet. Ik, ik kreeg het nog niet door. Oh vandaar. Nou, je, je, je vertelt me je nieuws. Kijk. <laughs> ja, ik, ik zou er zelf niet naartoe gegaan zijn. Want nee. ja, ik, heb, ik heb geen radio op mijn schootmobiel zitten. Oh, oké. Okay. Ik kan niet meeluisteren. Ja, mm, mm. Ja. Die heb je wel nodig. <laughs> ja, en, en voor de rest was het erg stil, Ja. Ik heb er wel iets heel bijzonders mee gemaakt, vind ik. Ja. En daar heb ik ook een mooi artikel over geschreven. Ja. Ik werd door dominee Teunhard van der Linden uitgenodigd. Ja. Uh, om zaterdag uh, de kerk naar de kerk te komen, de protestantse kerk. Ja. Want daar zou hij mevrouw Esther Frank mogen ontvangen. En Esther Frank, dat uh, was de dochter van de voorganger van de Joodse synagoge die in, 2000, uh, in 1940 ja. is opgeblazen. Iris Zandvoort. Ja, zij is in Zandvoort geboren, heeft uh, de hele Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ze ja. is in 1930 geboren. Ja. En het was een heel emotioneel Gebeuren toen ze terug in Zandvoort kwam. En, ze, ze kwam naar Nederland voor vakantie met drie zoons van haar. Yeah. En, uh, ja. En ja, ook bij Zandvoort langs geweest. En daar werd ze door, door, door Van der Linde... ontvangen met allerlei foto's uit haar jeugd. Wow. Ze kende zoveel mensen. Ja. Yeah. Uh, Helemaal mooi. Een vrouw van, van 87 mm -hmm. die nog uh, zoveel yeah. uh, herinneringen heeft. Ook uh, nare herinneringen, uiteraard. Ja. Yeah. Omdat ze een joods meisje was. Ja. Yeah. En uh, ja, ze, ze heeft de oorlog overleefd omdat ze blond was en niet een echt tussen aan en uiterlijk had. Mm -hmm. Ik hoorde jou de naam Frank zeggen, Joop. Heeft ze, uh, is het familie van Anne Frank? Of? Dat weet ik niet. Mm. Ik, ik denk het niet. Maar er zijn nog meer families van uh, uh, uh, die uh, Joodse mensen. Ja. En uh, ja, het, het was zo bijzonder om het mee te mogen maken. Ze kwam ja. om half elf in de, in, in de, in de kerk. Daar is ze uh, bij gepraat. Ja. De foto's gezien, de koffie ja. gedronken, dat soort zaken. Om één uur is men, uh, ik, ik kon niet verder niet bij zijn, is men uh, onder andere gegaan naar de Zeestraat. Dat eigenlijk, als je naar boven rijdt, de rechterkant een Joods gedeelte was. Ja. Achter de Zeestraat, de Messersstraat was bijna allemaal Joods. Mm -hmm. En ze is ook geweest in haar geboortehuis. En dat wist ze niet oh. uh, dat, dat, dat dat nog stond. Ja, dat is ja. uh, Korslorisnaar 73. Daar is ze toegegaan gegaan. En die heeft ze mogen bezichtigen. Jeetje. Nou. Ja. Als je dat toch nog mee mag maken dan op die leeftijd. Ja, hè? Ja, ja. Ja, ja, zeker. Ik ja. kan me voorstellen ja. dat dat heel, een hele emotionele trip is geworden voor die dame. Ja. ja. En uh, ik, ik ben blij dat ik bij me mogen zijn. En ja. ik, ik heb er ook een mooi artikel over geschreven. Dat kwam donderdag natuurlijk in de Sanderse krant zal staan. Ja. Uh, het is heel mooi om mee te maken. En dat is eigenlijk het enige wat ik dit in echt het meegemaakt waarvan ik zeg, nou, dit is het waar. Maar heb je nog ja, iets, uh, iets gehoord over hoe de sfeer is geweest op de publieke tribune van, uh, met, met, met de F1, uh, met het grote F1-scherm? Nou, ik heb wel het eind ander gelezen, want men was ja? dolblij met de derde plaats van Verstappen. Ja, dus ja. Er werden allerlei vakkers werden eraf afgestoken. Ja, tot dat. met de tijd He? dat die vakkers uitgingen, ging de stemming ook naar Breed. Ja. En die derde plaats werd ontnomen. Ja, verschuwelijk. Ja. Ja. Ik, ik, ik heb er wel een mening over. Nou, ik vind het gewoon schandalig. Dat, ja. uh, en ik, ik denk niet dat Charlie Whiting, een man die echt gepokte gemasserd is in die Formule 1... en die echt alles over hem weet, zelf die beslissing heeft genomen. Ik kan me niet voorstellen. Maar ja. uh, misschien komen we dan nog wel eens achter wie dat wel heeft gedaan. Ja, ik denk wel dat het nog een staartje zal krijgen. Want ik denk niet dat het zomaar geaccepteerd ja, het zal worden, toch? ook niet anders. Ja, hij mag niet in, in, in, in, uh, in beroep gaan. Dat is het best. Oh, uh, de, de Torres Racing mag niet in beroep gaan. En oh. ook uh, Verstappen zelf mag niet in beroep gaan tegen die beslissing. Nou, dat is Geke toch wel? Ja, dat vind ik He, toch ook niet? Dan heb, heb je gewoon een dictatuur in feite. Ja, vind ik wel ja. heel kwalijk, ja. Ja, ik ja. Vind over het graf, we weten het niet. Ja. En het zou, het zou de tweede keer zijn. Na Mexico vorig jaar hebben ze ook zo'n geintje geflikt met hem. Ja. Dat is ook derde, die werd hem ook ontnomen. Ja. En ook te faveuren van Ferrari. Ja, ja. Hallo. Ja. Ik, ik wil niks insinueren, maar het was weer verhaal. Toeval is het wel. Ja. Weet jij trouwens ja, ook, goed. hoe ik niet Max Verstappen aan, nou nog vastzitten aan Red Bull? Kan hij op een gegeven moment daar ook weg en bijvoorbeeld voor een ander merk kiezen... waarbij hij uh, mogelijk dankzij de auto's ook uh, meer succes kan scoren? Nou, hij is volgens mij heeft hij zelfs zijn contract verlengd tot 2020. Dat oh. ja, heeft hij pas uh, gedaan. Ja, ja en uh, ik denk dat Red Bull hem wil houden. En dat het, nou, is al is een topteam, Want dat zag je gisteren ook. Uh, hij, hij ging gewoon... Die Ferraris, uh, die waren eigenlijk zijn doel. Ik denk dat Mercedes iets te, te veel gevraagd is. Maar Ferrari, ja dat, uh, daar is hij mee te vergelijken. Uh, met, met, met zijn uh, Rosso En uh, ik denk niet dat hij naar, per se naar een ander team zou moeten of hoeven. Ja ik, vraag, ja, ik ben ook maar hoor, wat dat betreft, maar omdat Mercedes natuurlijk zo goed scoort, over het algemeen... Ja. Dan, zou je, dan zou je zeggen van nou, als coureur dan, als dan je contract bij, bij Red Bull afloopt, dan ga ik naar Mercedes... of dan probeer ik daar terecht te komen, maar dat, dat weet je niet of hoe dat zit. Nee, ja. hij heeft in ieder geval zijn contract verlengd met Toro Rosso, ja, ja. met Red Bull. Okay. Dus ja, alleen maar goed. Ja. Ik wil nog wel eventjes iets uh, in ja? aankondiging doen, dat zal jij ook wel ongetwijfeld gedaan hebben... Dat is natuurlijk het Open komende zaterdag bij uh, Talassa. Nee, heb ik het nog niet over gehad, joh. Ah! Ha, ha, ha, je hebt het te pakken! <laughs> en de Rondje Dorp? Ook niet. Kijk, zondag Rondje Dorp vanaf 12 uur. Negen kroegen doen eraan mee. En wow. het, zullen weer, uh, het hele dorp zal weer... Uh, Gonzen. <laughs> Gonzen uh, uh, van de, de, de, de feestvierders. Anders ja. wordt dit Rondje Dorp afgesloten... Met een afterparty bij het Amsterdam Beach Hotel. Want daar zal uh, Peter van Kessel met zijn band, van Kessel Live, akoestisch gaan optreden. Oké. Okay. Dus ik, uh, ik heb iets gezien ervan en het is gratis toegankelijk geloof ik ook. Ja, hè? gratis ja. toegankelijk. Vanaf Leuk. Uur. Leuk. <coughs> in, de, in de pauzes uh, tussen hun sets zal uh, DJ Marco de Boer optreden. Ja. Ik zal muziek laten horen, dus het zal geen stilte worden. Nee. En uh, ja, heel erg leuk. Hij heeft de zin in, en uh, Susanne Jans heeft de zin in, Susanne van uh, Amsterdam Beach Hotel. Ja. En dat, uh, ja, dat gaat helemaal goed komen. Daar heb ik ook alle vertrouwen in. Ja. <laughs> mooi, mooi, en, mooi. Is uh, zelfs zo dat van uh, Alive, de, de band dus, uh, nieuwe nummers heeft uh, ingestudeerd? Ja is van Neil Jong en dat soort spullen Ja, dat is, dat is, daar hou ik van. Ja, nou, dat wordt vast heel gezellig. Ja, absoluut. <laughs> okay. Nou ja, goed, uh, heb ik lekker nog wat nieuwtjes voor je verteld? <laughs> voor de luisteraar. Ja, ja zo is het. <laughs> Weer een paar leuke evenementen, hè? Ja, nou ja. goed, uh, dat, dat is het uh, voor vandaag. Dolly, spijt. Oké, okay, nee, nee, nou, uh, hartstikke goed, toch? Dan uh, gaan wij nog een muziekje draaien in aanloop naar het regionale nieuws... En dan uh, hoop ik dat we volgende week maandag van jou mogen vernemen hoe het allemaal verlopen is. Nou ja, Hè? De, de, de het, het rondje dorp en uh, het optreden van. Ik zeker bij. Ja. Verkester ben ik bij, ja. ben ik bij, kijk. Uiteraard zou ik bijna. Ja, ja, ja, ja dat kan je eigenlijk niet ontbreken. Hè? Nee. Oh, en maar... nog even één melding: ik ja? weet niet of men het weet, of gehoord heeft, of gelezen heeft, maar de raadsvergadering, de extra raadsvergadering van ja. ja, die... vanavond, ja. gaat niet door. Nee, hij is gepland op volgende week maandag. Ja, ja. en uh, dan zal dus uh, uh, het college ter verantwoording worden geroepen en, en uiteraard Withouder Michel Demmers ook. Ja. Oké. Okay. We ja. gaan het uh, met spanning volgen en ik ga weer kijken of we het kunnen regelen dat uh, ZFM het ook uit gaat zenden. Ja, ik denk dat het heel verstandig is. Ik want denk... we stonden allemaal klaar voor vanavond, maar dat hoeft er ja, dus niet. Ja. Dus uh, we moeten het, uh, kijken of we het door kunnen schuiven naar volgende week. Maar dat gaat wel ja, lukken, komt wel goed. Ik mag, ik mag het hopen, want ik denk dat het echt noodzakelijk is. Ik vind dat Zeker. het uh, eigenlijk een must is voor de CFO om dat uit te zenden. Absoluut. Ik weet niet dat het afhankelijk is van, van, uh, van de vrijwilligers. Van de vrijwilligers. Ja. Dat ja. weet ik. ja. Maar, daar moet er maar een keertje naar mama gepast worden. Nou, of er moeten uh, meer vrijwilligers komen. Als er uh, mensen zijn die zeggen van... nou, dat lijkt mij nou leuk om te doen, meld je gewoon aan. En dan ja. uh, kan ZFM een grotere garantie afgeven wat dat betreft. Nou, ik ben niet ja, aan toch? de beurt, dan weet ik dat vast. <laughs> maar we hebben zoveel inwoners in Zandvoort. Er moet gerust wel mensen zijn die, die dat leuk vinden om te doen. Ja, toch? Nou, uh, Lijkt me wel grappig, maar ik wil het niet leren. Nou, ik ga het wel leren, want dat heb ik al gezegd. Ik ben er volgende week gewoon bij, als het uitgezonden gaat worden. En dan weet ik tenminste ook hoe het moet. Ja, zo het. Ja, toch? Jij, jij, jij vindt het heel leuk om te doen. Dat Absoluut. Ik. Ik, zal je, ik zal je leren, Joop. <laughs> <laughs> nou, dan kun je wel vergeten, Joop. <laughs> nou, Joop, we zitten toch weer zo wat tegen half twee aan. Dus uh, we gaan er een eind aan breien. En dan uh, gaan we je volgende week weer bellen. En misschien komen we je nog tegen hier of daar in het weekend. hè? Zal toch wel? Ja, laten we het hopen. Misschien door de week ook ik, nog wel. Je mag, weet ik niet. mag <laughs> aannemen dat, uh, dat uh, uh, het Granale toch wel uh, een, een live uitzending verdient. Uh, is ons nog niet gevraagd. Dus... Ben je er nou? Nee, nee. Er zijn Goed, nog maar... geen verzoeken voor binnengekomen. Dus we wachten af. Ja, ik, ik vind het uitermate geschikt voor juist voor, uh, voor een, uh... ja. een, een, een, een live uitzending. Ja, het ja, zou ook heel mooi zijn, maar ja. We horen Dat het klopt. wel. Ja, okay. Of het gewenst is. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou Joop. prettige het verder verder. Nog ja. een mooie uitzending. Ja, nog Dankjewel. Nog helemaal kort, Maar uh, tot volgende week. Hoi. En bedankt voor je bijdrage weer. Ja, Oké. Okay. Dag Joop. Hoi. Dag. Ja, dit is een artiest waar wij naartoe gaan. En dan heb ik het over Orno Hulsoff en uh, mijzelf. Maar Helene Fischer... bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, lieve luisteraars en kijkers. Uh, een update van het regionale nieuws van vandaag. De gemeente laat weten dat de extra raadsvergadering van vandaag... verplaatst is naar maandag 30 oktober. Tijdens deze raadsvergadering uh, zal de heer Demmers en het college... Uh, de, uh, Ter verantwoording worden geroepen over het hele gebeuren rondom het Watertorenplein. Via Facebook en andere kanalen ontvangt de gemeente veel reacties over het parkeeronderzoek dat momenteel gaande is. Een aantal van deze reacties hebben betrekking op de wijze waarop de vragen tot stand zijn gekomen en zijn geformuleerd. Deze reacties zijn voor het college van burgemeester en wethouders aanleiding... om het proces tot het opstellen van de enquête kritisch tegen het licht te houden. Als daarover meer duidelijkheid is, kan beoordeeld worden... of het nodig is een en ander bij te stellen. Zet alvast in de agenda op vrijdag 3 november 2017 om 7 uur kunt u weer meedoen aan de lichtjesavond op de Algemene Begraafplaats aan de Tollestraat 67. Een Zandvoorts jongen is zaterdag man, zaterdagmiddag van het hek van een voetbalkooi gevallen. Hij raakte daarbij gewond en is door de ambulancebroeders overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval vond rond half vijf plaats aan de Lorentstraat. Diverse hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen in actie. Voordat de jonge man naar het ziekenhuis werd vervoerd, hebben ambulancebroeders de gewonde jongen eerste hulp verleend. En de opgeroepen traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet meer ter plaatse te komen. De Van Spijkstraat blijft voorlopig bereikbaar vanuit twee rijrichtingen. Dat heeft het college dinsdag besloten. Eerder was het plan dat de straat alleen vanuit Richting Station naar de Valennemweg begaanbaar zou worden. Maar dat is weer teruggedraaid. De aanleiding voor het instellen van eenrichtingsverkeer op de Van Spijkstraat is een aangenomen amendement uit 2005. En het amendement volgde op het toen vastgestelde gemeentelijke verkeer- en vervoerplan. Maar deze is dus uh, vervallen en uh, er mag weer in twee richtingen gereden worden. Gisteren kreeg de politie de melding, een melding van een eenzijdig ongeval op de Heemsteedse Dreef in Heemstede... Al daar bleek een maar liefst 97-jarige bestuurder van een kanta-invalide voertuig... na een aanrijding te zijn gekanteld. De man is door nog onbekende oorzaak ter hoogte van de Pieter Aartslaan... gaan spookrijden en in de middenberm beland. Al daar botste hij met zijn voertuigje op een betonblok en kantelde. De ambulancedienst heeft de man ter plaatse gecontroleerd... En nadat de politie zowel de man als zijn kant daar thuis hadden gebracht... is het rijbewijs van de man ingevorderd. En het rijbewijs zal naar het CBR worden gestuurd... die zich over de rijgeschiktheid van de man zal buigen. Tot zover het regionale nieuws. Gaan we vervolgens weer snel naar het weer van de komende dagen. Ja, ja. Er zijn vandaag wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Ik voel hem gewoon lekker in mijn nek hier. Lokaal is een bui mogelijk, maar over het algemeen blijft het droog. De wind waait matig tot krachtig uit het westen, maar geleidelijk neemt de wind in kracht af. De temperatuur stijgt naar ongeveer 14 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt met kans op wat regen. De wind wordt zuidwest en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur daalt niet of nauwelijks naar zo'n kleine 13 graden. De rest van de week is er nog enige regen en blijft het over het algemeen droog. Met naast vrij veel wolken ook af en toe wat zon. En de temperatuur gaat wel wat stijgen. Van dinsdag tot en met donderdag naar zo'n 16, 17 graden. En dan was dit het weerbericht volgens Rico Schreuder. Ja, lekkere funky muziek dankzij de keuze van, uh, van de sidekick. Oh, zo lekker dit, hè? Ja. Dat moet toch voor die jongens een, een plezier zijn geweest... om dat nummer te schrijven, op te nemen. Ik, ik zie dat zo voor me in die studio. Met al die effecten. en. Zou cool The Gang pff, bestaan, pff, trouwens, wel bestaan, trouwens, eigenlijk? Wat zeg je? He, heb jij idee of Cool The Gang nog steeds bestaan? Ik heb geen idee, echt niet. Nee, het zal toch wel? Ik denk het ook, hè? Ja, ja. zullen we ze een keer uitnodigen in ja, de studio? Ja, lekker leuk. <laughs> Artiest in het licht. Want wie ga jij nu in het licht zetten, sorry? Ik ga Henk Plekket in het licht zetten. Okay. Ja, en, en, en dan zullen de mensen... Ja, Henk Plekket, wie is nou weer Henk Pleket? Nou, ik ga het u vertellen. Hendrikus Henk Pleket, Geboren in Arnhem op 16 mei 1937... en gestorven in Apeldoorn op 23 oktober... 2011 was een Nederlandse zanger. En uh, hij werd bekend als lid van de Apeldoornse volk, volks- en feestmuziekband... en nu gaat u het begrijpen, de havenzangers. Uh, Plekett die bracht zijn jeugd door in Arnhem... en na zijn middelbare school werkte hij als stratenmaker... in het bedrijf van zijn oom. En daarnaast was hij vertegenwoordiger van plastic borden en bestek bij Veringmeijer... En ook was die zanger van het El Mondo-combo. In 1977 kwam de doorbraak als de havenzangers. Vanaf 1977 zong Plaket voor de havenzangers en hij speelde ook gitaar. Met de groep verwierf hij negen gouden en zeven platinaplaten... een Edison en een gouden muziekcassette. En sinds april 2003 is hij tijdens de lintjesregen... Ge georderd in de ridder van de Orde van, Nee, in de, is hij ridder geworden in de Orde van de Oranje Nassau, Hè, hè. Ik ben eruit. Toen de havenzangers er in augustus 2007 als band mee ophielden, besloot Pleket alleen door te gaan. onder de naam havenzanger Henk Plekett. In 2009 werd een kanker bij hem geconstateerd. waarvoor hij werd behandeld. en op 30 augustus 2011 werd bekend dat Plekett opnieuw ernstig ziek was. En hij zou nog maar een paar weken te leven hebben. Henk Plekett overleed op 23 oktober van dat jaar... in het bijzijn van zijn vrouw en zoon. En hij is begraven op natuurbegraafplaats Assel. We gaan luisteren naar een nummer van Henk Plekett. Ja, weet je wanneer dat allemaal gebeurd is, Dolly? Ik denk uh, s'nachts. Na tweeën. Ja, zie je toch?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 Zijn vrouw zei op, bekijk het maar. De fles uit of jij gaat maar. Toen koos die jongen heiden voor zijn veld. Nu loopt hij in zijn zieke paken als Zo Zoiets dat kun je toch alleen maar in ons land zien. S'nachts na tweeën, dan gaan De slotte zakt het hele koor Arm in een doodmoe op de grond De kastelein heeft een lol Hij gooit nog eens de glazen vol En ik kus een mooi ballonje op haar mond Ze kijkt me aan en verbaast. verbaasd Wat doe je nou? Je moet wel doorgaan, anders dan vertel Ik alles aan je vrouw Snachts na tweeën Dan gaan we met z'n allen naar beneden Dan weer naar boven. Je hebt nog een gast. Ik, ik, ik, ik, door, door de herrie van de muziek heen... verstond ik je niet goed. Hij <lacht> ja, ja, grijpt zijn kans, hè? Hij denkt, eindelijk ben ik... Uh, nee, um, Je krijgt nog even de tune opnieuw. Want dit, ja. want we moeten het wel een beetje klap doen, hè? Ja, vind je ook niet. komt u, hè? Artiest in het licht... Anders wordt de huid boos. Hè. Ja. <laughs> ja, dan is nu de beurt aan uh, Asa Jolson. Oh, dan moet je even spellen, Dolly. Ja, maar zo, zo, dat is zijn eigen naam. Zijn artiestenaam is ja? Al Jolson. Al? A-L, ja, ja. En dan J-O-L-S-O-N. En El... Jolson. Oh. Ja, ja, jij had mij helemaal heeft verkeerd ouwe, verstaan. Hè. Hij had zijn oude Zijlboot, zijn oude Joel. Ja, ja. Met zijn zoon Jolson. <laughs> ja, ja, en uh, L. Jolson ja. is geboren in Litouwen op 26 september 1986. Litouwers? En Litouwen. <laughs> Goed nog je zei Lee Towers? Ja, nee, dat zei ik niet. Ik, er, is, er is iets niet goed aan de oren van <laughs> jou. Ja. Ja. Ah, ik verstond wel. Maar maar dus even, nog... even zo Philips oorbellen aanschaffen, jij. <laughs> We waren gisteravond in een, met Leroy, omdat hij jarig is, in een wokrestaurant. Ja. En toen uh, zei op een gegeven moment iemand van... De, uh, uh, uh, dankzij het feit dat Litouwens hier is, uh, you never walk alone. Ja, ja, dat is waar, ja. <laughs> you never walk alone. Dat <laughs> nou, klopt, dat hele ja. restaurant staat vol. Nou, worden. kijk eens aan, ja. zie je? Ja, die, uh, die er toch. Ja, nou, ja. wat was er met uh, Al Jolson allemaal aan de hand? Vertel. Nou, Al uh, Jolson was een uh, populaire zanger en een superster op Broadway uh, met radio en film. Hij uh, was geboren in Zeretius, Litouwen, als de zoon van een Russische Joodse meneer. Hij, uh, het bekendste is hij geworden door zijn optreden in de film The Jazz Singer uit 1927. En dat was de eerste film met geluid die een groot commercieel succes had... Zijn carrière op Broadway is ongeëvenaard qua lengte. Namelijk bijna 30 jaar. En uh, ook qua populariteit is hij ongeëvenaard geweest. Ja, hij zong toch dat ja, you, boy, how... boy, uh, uh, ja. Is Swanee? Ja, Sonny Boy, Sonny Boy, En dan Swanny ook. Oh, Swanee, ja, ja. ook, ja. Uh, Jolie, zoals hij door zijn vrienden genoemd werd... was de eerste entertainer die een miljoen platen verkocht had in die tijd. Ja, dat was wat, hoor. En na het verlaten van Broadway richtte Jolson zich op radiooptredens. En deze stonden altijd in de top 10. Jolson maakte een geweldige comeback in de geschiedenis van de showbusiness... toen Columbia Pictures in 1946 een biografische film maakte over Jolson. De Jolson-story. Ja, hoe bedenk je het, hè? In die film speelde Larry, Larry Parks de rol van Jolson. En de film was een groot succes... En het was de film met de hoogste opbrengst sinds Gone with the Wind. Het leidde ertoe dat een hele nieuwe generatie geboeid werd... door de stem en het charisma van Jolson. In 1948 werd hij in een opiniepeiling uitgeroepen... tot de populairste mannelijke vocalist. Hij stierf op 23 oktober 1950 in San Francisco... en is begraven in het Heilig Herdenkingspark... In Culver City, Californië. En op de dag dat hij stierf... moet je nagaan hoe belangrijk die geweest is in Amerika. Op de dag dat hij stierf... werden, om hem te eren... de lichten op Broadway... voor tien minuten uitgeschakeld. Oh. Ja. Ja, dus daar hebben we Donkerin allemaal natuurlijk. Hè? Ja, die snap ik, ja. ja. Hé, hey, luister, uh, jij mag, omdat jij het zo mooi hebt uh, verteld aan de luisteraars allemaal. Ja. Mag jij uitkiezen welk nummer we gaan draaien? Of dat nou uh, Swanny is? Of, ja, doe maar Swanny. ja. ja. Mag, mag ook uh, Swanee boy zijn hoor. Ja, nou, maakt mij niet uit. <laughs> ja, doe Swanee maar. Swanny? Ja. Nou, leuk. Ja. Beste luisteraars, namens Dolly maakt u kennis met Al Jolson en Swanny. I've been away from you a long time I never thought I'd miss you so I'm Maar ja, je hoort een opname wel dolly dat het gedateerd is. Hè? Ja, maar goed, is toch ook leuk? Ja, zeker. Ja, wel. ja. Uh, Kijk op mijn klokje. Ik, ik spiek op mijn klokje. En ik zie ja. dat wij nog zo'n zes minuten ruim te gaan hebben voordat we. Het einde weer in zicht komt. Het einde weer in zicht komt wat betreft Zandvoort Lunch. Althans, ja. want de radio gaat natuurlijk de hele, hele etmaal door. Dus u ja, kunt gewoon ja. blijven luisteren naar in Zandvoort. Uh, nou moeten we nog een beetje onze keuze bepalen... voor de laatste liedjes die we willen draaien. Heb jij nog suggesties, zoals dat heet? Dat nee, je zegt ik, heb, van, ik, ik heb mijn kansen ik, gehad. Ik, ik, mag ik mag maar twee keer. Wel zullen we wel een Leroy vragen? <laughs> ja, ja. ja Leroy. Leroy. Leroy weet vast dus, nog wel een goed nummer. John de Bever. Jij krijgt een gelach van mij gezicht. gezegd. John de Bever? Ja. Die ken ik helemaal niet. Wie is dat? Nou, John de die Bever. Die, de Sean, die staat altijd zo op de Bever. Oh, daar, die staat is... altijd te trillen. Die trillert. <coughs> ja. Of is het van uh, de fabeltjeskrant? Nee. Oh nee? Nee, nee, dat, nee, nee, dat nee, nee. waren Willem en... Uh, Willem. Ja, Ed en Willem, hey, ja. Je krijgt die lach krijgt niet van mijn gezicht, bedoel je? Ja. Ja? Ja. John de Bever, nou uh, luister, het is wel leuk om nog ja, even te vertellen als Leroy, die, die uh, is, is jarig vandaag, voor de mensen die later hebben ingeschakeld, kan me niet voorstellen, want je zit natuurlijk twaalf uur, zit je meteen met je stopwatch uh, bij de jaren. Bij de ja, om, ik heb ook uh, uitgenodigd. Om naar uh, Zandvoort Lusk... En helemaal als Leroy natuurlijk de gast is hier in de studio. Ja. Dan, uh, <laughs> dan loopt heel, heel Zandvoort... De, de straten zijn leeg, maar van Zandvoort. Ja. <laughs> Ze zitten allemaal bij de radio. Hé, hey, ja. maar je krijgt die lach niet van Leroy's zijn gezicht af. Oh, maar een verjaardag graag. Bever. <laughs> Oké, okay. nou, dan komt-ie. Ik staar naar mijn glas. En zo voorkom ik...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 niet van mijn gezicht, maar ik niet van binnen. Soms word ik gek van bedriet, maar met tranen die gun ik jou niet Ja alles gaf ik jou, zelfs mijn gevoelens Die ik eerder niet meer deelde met een vrouw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 je krijgt hier lach niet van mijn gezicht, Leo. Je krijgt ja. lach niet van mijn gezicht, jongen. Ben je er nog? Ja. Oh, gelukkig. Ja, ja. <laughs> Ik denk, nee, je bent weggelopen. Maar... Nee, hij is er nog. Oh, yes. Dolly, het uur is weer omgevlogen. Of de twee uur zijn er omgevlogen. Ja, ja, het ziet er weer ja. op. Uh, oh, no. Cheryl. De uur zijn omgevlogen. Kun je nog even dat je zegt van... De, ze vliegen, vliegen nog de aanvullende informatie <gul> voor de luisteraars van Zandvoort? Of, voor nee, ik zou niet weten wat voor informatie had je dan Of ze sneeuwballen kennen gewoon in morgen of overmorgen. Uh, je weet het tegenwoordig <gul> nooit meer. Maar ja, de netwerk <gul> nog uh, 16 tot 17 graden voorspeld. Dus we zitten wel bijna in november. Dus oh, ja, het, uh, het ziet er nou ja. wel lekker uit buiten. Zonnetje begint ook hier flink de studio in te schijnen. Ik denk luisteraars dat dit soort schaarse momenten van de weersomstandigheden... zoals die uh, nu ja. zien buiten, dat u, ja, dat, uh, ja, ja. dat u dat moet waarnemen. Ja. Neem gewoon lekker een vrije middag. Stap naar je baas toe. Zeg. Ik, ik neem vrij de rest van de dag, want ik ga lekker het strand op. Ja, ja, ja, ja. Ja? Ik ga lekker uh, ik ga even met de zee kijken. Zeg. Met de app en met de voet ga ik even kijken. Dat is niet gek. Ben ik gek? Je <laughs> <laughs> dus wil je vader hebben maar de hebt. Uh, ja. Zo? Pas op. Yes. Uh, ja, hij maakt ja. het niet uit hoor. Hij meet het niet zo. Zoals ik me denk. Nou, volgens mij wel. Allewel. Want je was echt wel heel gek aan het doen hoor. Ja, ja, ja. <laughs> zeg maar, morgen is uh, collega Ruud. Volgens mij gewoon weer terug. Hè, met de uitzending. Dus we hebben gewoon weer de hele week. Zandvoort luncht. Het is de afgelopen twee weken een beetje yes. rommelig geweest. Omdat Ruud ziek was. Maar deze week uh, zijn we weer als vanouds. Morgen met Beb en Ruud. Okay. Woensdag met uh, Ron en Ruud. Donderdag met Dolly en Ruud. En vrijdag weer met Charles en Henny. Nou. Kijk. Nou, nee, nou ja. En Ron, Ron, Ron Perel Volle komt ook. Ja, we, oh, is die ja, er ook weer bij? Ja, die ja, nou, nou, is er ook bij. Goed zo. alles weer compleet. Alles weer compleet. Tala's <laughs> rassen. Uh, uh, spijt me, we moeten eruit. Uh, ja, bedankt één. voor het luisteren. Ja. Zeg het dan. Dag vriendjes. Ja, ja. zo is het. Dag vriendjes. Doei doei. Stond zelfs